Je les gens qu'au jamais jamais l'on ne comprend Comme l'homme est fait demi mille bois Ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes J'ai suivi mille chemins Et j'ai dix mille mains hmm. On peut aimer breld et me gui Aimer même nos ennemis Je suis trop compliqué Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases Je vis au jour le jour Alors je zigzag Toujours avec ses lunettes noires J'entends les gens se demander Quand est-ce que tombe le masque Yeah! -Jan, toen we in de kruisstraat 2A zaten met de studio van CFM. Uh, ja, ik weet het wel. Ja, ja Toen hebben we hem vaak gedaan, hè, deze uh, Gym. En Dit is uh, de nieuwe single La Memme. En uh, over de kruisstraat 2A gesproken. Is alweer vijf jaar dat we aan de tolweg 10A zitten. Dat is echt de tijd voor een feestje. Ja, het is uh, jubileum, was gisteren. Was het, ja, ook okay, oké. Okay. Ja, gisteren was het officieel uh, vijf jaar studio tolweg 10A. Dus bij deze het feestje gevierd.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 Onze collega Mike Bulet heeft zich inmiddels allemaal op een rij voor vanavond. 7 uur de Euro Breakdown met de 40 beste platen van Europa. En ook deze staat daarin genoteerd. Je the de Rudimental in These Days. Dat programma doet hij trouwens vanavond vanaf 7 uur na Entertainment for You. Tezamen met Patrick van Buringen.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 Ja, zou deze plaat nog in onze eigen Europese hitlijst staan? Nou, luister vanavond dan. Tussen 7 en 9 de Eurobreakdown met uh, Mike Billet en Patrick van Buringen. Vandaag wordt er getennis bij Tennisclub Zalfoort op de Glee. Maar er wordt ook gevoetbald. Ja, we hebben het over Hotsen Knotts Begonia voetbal. Nou, daarover gaan we straks nog veel meer vertellen. Maar iets Dat was hem on my mind. Wat zei je nou, Albert Jan? Weet je niks van Hotsen? Knots begon je voetbal? Ja, weet je van wie die, die term heeft uitgevonden? Ja, Bertus Jacobs. Zo. Dat, is een, uh, dat is, goed, een, is, een, is een oude trainer, inmiddels uh, overleden. Een Sanfordse trainer, en uh, ja, dat, bedo dat bedoelen ze eigenlijk een beetje boerenkoolvoetbal, uh, zeg ja. maar. Gewoon gezellig. Gewoon gezelligheidstoernooi. Uh, nee, uh, niet ingewikkeld. Nee, en heel veel drank en de, dat soort dingen. Gewoon een gezellig feestje. Dit weekend dus bij de, de Salfordse voetbalclub. En uh, ja, vanavond hebben ze ook nog een feestavond. Dus dan wordt het weer heel gezellig. Iedereen is van harte welkom. Ja, en de entree is gratis. En het is gewoon een gezellig... On, on, on, hoe noem je dat? Lekker, lekkere sfeertje. En, ja, lekkere, uh, lekkere aantal teams tegen elkaar voetballen. Nou, en het gaat om niks. Jawel, om de Fair Play Cup. Hè. Ja, Daar gaat okay, het om. Okay, dus, okay. Uh, nee, hoor, als u wilt genieten van uh, een lekker potje voetbal... En uh, van een hapje en een drankje bent u natuurlijk hartstikke uh, welkom... tijdens het hot-knot-begonia-voetbaltoernooi. Zo is het vandaag en morgen nog uh, op de velden van SV Zandvoort.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 En het nostalgische evenement heeft zijn oorsprong gevonden in 1970... en werd door Wijlen Theo Hilbers tot 1986 elk jaar op het Gasthuisplein georganiseerd. Dit jaar zal zijn zoon Erwin Hilbers het stokje voor de zesde keer overnemen... en samen met Kroonvis, het Wapen van Zandvoort en de Wurf... weer een gezellig evenement vermaken. maken. De kaarten zijn enkel nog te krijgen bij de Bruna, heb ik mij laten vertellen. En de op de dag zelf, op 8 juni...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 Hat opgegeten, ik heb zin in jou. Dat mag je best wel weten, oho, oho, oho, oho. ik wist niet meer. Nacht, waar zijn eens verdwenen. Dat gaat echt een feestje worden ja, vanavond ja, op het raadhuisplein vanaf 7 uur. En de tap zijn open om 6 uur. En onder meer ook deze Wesley Broncos treedt erop met deze single vast. Zeker ook de lucht was blauw, Albert-Jan. Oh ja, uh, ja, terug naar de realiteit. Terug naar de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort nodigt u uit. 7 juni is er namelijk een vervolgbijeenkomst. Langer zelfstandig thuiswonen in Nieuw-Noord-Zandvoort. Daar werken we samen aan. Dat is het motto.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 Shines on an undisclosed location Location Bloodshot eyes looking for the sun Paradise delivered and we called it a vacation a Vacation Dat was op de zin van Rita Ora en Anywhere. Vanmorgen vanaf uh, kwart over elf was iedereen van harte welkom op de Algemene Begraafplaats. 100 jaar bestaat uh, de begraafplaats uh, op dit moment. En er werd, uh, naar aanleiding van dat 100-jarig bestaan, werd er een uh, boekje uitgereikt aan alle bezoekers die uh, vandaag geweest zijn. En uh, officieel was het tot drie uur, maar we hebben gehoord dat als je naar de begraafplaats uh, toe gaat, dat er alsnog een boekje voor je klaar ligt. Dus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 Vochtig. je toch te quitter, je toch kunnen helpen. flirt avec toi. Un petit jour, un petit jour, Een tes un petit jour, un petit jour, entre tes bras, Avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un fleuve Avec toi, un petit tout, un petit jour entre tes bras. Un petit tout, Au petit jour. Entre toute la Ils sont splendides oh la la, la. encore une petite fois Encore une petite fois c'est si, fou oh la la la du